3 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Alle politiekorpsen gaan opnieuw kijken naar de verleende wapenvergunningen. Onderzocht wordt of er bij het toekennen van een vergunning... gegevens zijn blijven liggen over de psychische toestand van de aanvrager. Aanleiding hiervoor is het onderzoek naar Tristan van der Vlis... die drie maanden geleden in Alfa aan de Rijn zes mensen doodschoot... en vervolgens een eind aan zijn leven maakte. Hij had een wapenvergunning gekregen... terwijl bij de politie een melding lag over zijn psychische problemen. Die melding is niet meegenomen bij de beoordeling... waardoor Van der Vlis ten onrechte een wapenvergunning kreeg. De explosie op een munitiedepot van een marinebasis op Cyprus is veroorzaakt door een brand in het struikgewas in de buurt van de basis. Dat heeft de minister van Defensie gezegd. Sabotage wordt uitgesloten. Er zijn twaalf doden gevallen onder wie vijf brandweerlieden. Meer dan zestig mensen raakten gewond. De brand sloeg over naar containers waarin munitie lag opgeslagen. Naar aanleiding van de explosie zijn de Cypriotische minister van Defensie en het hoofd van de Veiligheidsdienst opgestapt. In Groot-Brittannië neemt het druk toe op mediamagnaat Rupert Murdoch om af te zien van zijn plannen om de commerciële zender b, -Sky b over te nemen. Murdoch is als eigenaar betrokken bij het grote afluisterschandaal rond de krant News of the World. Na minister Hunt van Cultuur heeft nu ook vicepremier Kleik een beroep gedaan op de Australische miljardair. Ik zou hem gewoon zeggen: Look how people feel about this. Look how the country has reacted with revulsion to the revelations. Dus so doe the decent en sensible thing. En reconsider, denk again over je bid voor B-SkyB. Ook veel investeerders vinden het overnameplan een slecht idee. Het openbaar ministerie in Haarlem zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat een Turkse Nederlander in een cel is overleden door politiegeweld. De dood van de 22-jarige inwoner van Heemskerk heeft voor veel ophef gezorgd, vooral in de Turkse media. De man was aangehouden in een snackbar in Beverwijk omdat hij zich agressief zou hebben gedragen. Daarna werd hij in een politiecel onwel en bleek hij geen hartslag meer te hebben. Hij overleed later in het ziekenhuis.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie met files op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 3 kilometer. En op de Ring Amsterdam, de A10 Westrichting Zaanstad. Daar staat ook 3 kilometer voor de Koentunnel. En op de A16 Rotterdam naar Breda. Bij Breda Noord staat 2 kilometer. Er is een auto stilgevallen en die blokkeert bij Breda Noord de rechte rijstok. Met Tom van Teck en de de Graaf. NOS 1. Het is uh, drie minuten over drie. We zitten op het uh, Domplein in Utrecht op deze rustdag in de Tour. Voor ons alles behalve een rustdag. Maar het is hier ongelooflijk gezellig. En uh, we gaan ontzettend veel over wielrennen praten het komende uur. We hebben twee uh, wieler Corriveeën hier zitten... die heel veel Nederlandse Tour-historie vertegenwoordigen. Je hoeft ze hier niet op het plein te introduceren... maar voor u thuis doen we het natuurlijk wel even. Want het zijn de man die de Tour won in 1968. Drievoudig groene truiwinnaar Jan Janssen. Meneer Janssen, hartelijk welkom. Um, er is heel veel gebeurd deze Tour uh, al, in allerlei opzichten. Wat, wat is voor u het meest uh, memorabele moment nu al in die eerste acht dagen? Ja, wat we gisteren gezien hebben. Het was natuurlijk, ja, fenomenaal. Hoe dramatisch uh, de Tour kan eindigen voor uh, kanshebbers die hier naartoe En die auto uh, met Johnny Hoogland, ja, of die hele dag van gisteren? De hele dag eigenlijk. Oké. Okay. die daar toch doorheen kwam. Uh, aller, allerlei, allerlei, allerlei factoren die, uh, die, uh, die meespeelden. Uh, Horner die eruit is, uh, opgaves van uh, bepaalde renners, uh, valpartijen. Uh, ja, waar natuurlijk. Uh, uh, alles wat de toer dramatisch maakt, maakte het gisteren. Daar gaan we straks over verder praten. Michael Bogert, jouw moment. Ja, kunnen we ja, er wel naar raden. Of, ja, ook uh, <laughs> de valpartij van de Johnny en ja, eigenlijk het moment dat Fletcher van zijn fiets wordt gereden door die auto. Ja, hoe zou het met Fletcher gaan eigenlijk? Uh, ja, Fletcher die had schaafwonden en die, uh, ik had gisteren Steven Jong nog even aan de telefoon. Ja, Hij was ook aangeslagen, uh, verbouwereerd, man, machteloos. Maar qua verwondingen ging het wel. We gaan uh, straks uh, de eerste dagen van de Tour doornemen met Jan Jansen en Michael Boogert. Oh là là, le plus beau reste à venir à Radio Tour de France. De jongen onder ons eh, vrijloos te herkennen natuurlijk de who... met the better, the better, you bet. Ook Jan Jansen knikt instemmend natuurlijk met Jan Janssen. Michael Boog, Het gaan we zo verder praten. Maar we gaan eerst even naar Frankrijk, want er wordt ook nog eh, gefietst daar. Ook al is het een rustdag. Tijd voor de renners om een beetje bij te komen van die inspanningen van de eerste week. Helemaal rustig is het natuurlijk niet. Hè, er wordt uitgefietst, dat weten al deze renners. De pers wordt ontvangen. En ook bij team, eh, ik heb daar al 17 uitspraken voor gehoord. Bij mij heten ze Leopaar. Eh, daar rijdt Joost Postema in dienst van de broertjes Schlek en Joost Postma vertelt over zijn ervaringen van de eerste toerweek. Hectische week. Ik zei, is mijn vijfde toer. Ik heb eigenlijk nog nooit geen toer gehad waar het zo ja, te hectisch is geweest. Zoveel de mannen, die zijn er al uit. Ze staan op grote achterstand. Heel veel valpartijen. Dus dat is, ja, wat dat betreft was het best wel een zware week. Je hebt toch veel dan met je snufferd in de wind gereden. En uh, wat dat betreft mogen we afkloppen dat wij in ieder geval de, de eerste rustdag ongeschonden bereikt hebben. Zelf niet erbij gelegen? Gelukkig niet, nee, nee, nee. Maar ik zeg altijd met dit soort dingen is ook, vind het een beetje gevaarlijk om over te praten. Maar uh, ja, ik klop het af, ik klop het af. Zo'n hectische eerste week, uh, je zegt het zelf al, ik heb het nog nooit zo hectisch meegemaakt. Uh, heb jij er een verklaring voor dat dit zo hectisch is, meer hectisch dan ander, anders? Nou, dit is, uh, de factoren zijn natuurlijk allemaal een beetje verschillend. Uh, ik denk dat de wind, dat is natuurlijk een behoorlijke oorzaak. Er is best veel wind geweest, we hebben best veel regen gehad voor de eerste week in de Tour. Uh, de Tour wordt steeds groter. Wat uh, Pecheau ook al zegt altijd in de jaarlijkse toespraak, de Tour wordt heel erg groot. Uh, dat wil zeggen, er komen meer mensen op af. Er rijden meer motoren in de koers, er rijden meer auto's in de koers. Dus een uh, optel soms van al die dingen bij elkaar, dat is natuurlijk wel heel erg groot. Hoe uh, is dan de sfeer in het peloton, zeg maar? Uh, als er zoveel valpartijen gebeurt en er zoveel hectiek is, merk je dat ook qua sfeer in het peloton? Ja, dan merk je zeker. dat qua weer een peloton. Bedoel, je hebt de klasse mensenmannen die willen daar van voor rijden, het liefst met de hele ploeg, dan heb je al negen man. En praat je over één ploeg. Dus uh, ja als je vier of vijf ploegen hebt, plus de sprintersploegen. en dan uh, ja, de vijftig man voor willen rijden, ja, dat gaat niet. Dus uh, is gewoon de hele dag is gewoon vechten voor je plekje. Ja. Jouw rol binnen uh, de ploeg Leopard, is dat dan ook dat vechten? Of hoe moet ik dat zien? Hoe ben jij uh, die eerste week met je ellebogen doorgekomen? Ik heb ze bolle blauw, denk ik. Nee, maar uh, ja, de taak van Jens en mij is vooral uh, het eerste gedeelte tot, uh, tot aan de finale. De mannen gewoon voorzien van eten, drinken, uh, ja, van voorhouden, in de wind rijden. Uh, dat soort dingen eigenlijk. Uh, ja, het werk wat je eigenlijk als uh, televisie kijken niet echt ziet. Maar wel heel erg belangrijk is, denk ik. En dan uh, echt de laatste 15, 20 kilometer zijn Stuart en Fabian dan. En dan uh, ja, we hebben we toch een aantal keer al een klimmetje gehad in de finale. En dan heb je natuurlijk toch de klimmers in de ploeg die daar toch beter in zijn. Dit is jouw eerste Tour uh, voor deze ploeg. Ja. Is het heel erg anders? Nou, Dit is eigenlijk mijn eerste Tour en dat zei ik tegen mijn vrouw eigenlijk ook. Uh, normaal gesproken heb je wel tijd om even een paraatje te maken met andere Nederlanders en zo. En, en, uh, maar je ziet er vrij weinig want deze mannen willen eigenlijk constant bij de eerste 15 rijden. Ja, en als je bij de eerste 15 rijdt ja, dan rijden er maar tien anderen ervoor ja, je. En het zijn bijna geen Nederlanders. Of ze zitten in ontsnapping of ze rijden erachter. Ja. Dus het is heel erg anders dan jouw ja, tijd bij Rabobank. Ja, het is wel een behoorlijk verschil. ja. Is het erg wennen dan ook? Nee, je hebt natuurlijk met deze mannen een uitgesproken favoriet in de ploeg. En dat hebben we nooit niet gehad natuurlijk. Ik bedoel, ja, we waren met mensen of een man, als hij heel goed was, dan kon hij misschien het podium halen. Maar winnen voor de toer was natuurlijk altijd wel heel erg lastig. En, uh, dus wat dat betreft, uh, en alles staat ook een teken daarvan hun. Ik bedoel uh, Bij Rabobank hadden we nog Frère en we die voor de aanval. En wij kiezen niet voor de aanval, wij kiezen om hun gewoon zo safe mogelijk de eerste week door te krijgen. En straks komen de bergen en dan kun je echt zien hoe, uh, hoe de krachtsverhoudingen zijn. Ben je door uh, al dat werk vermoeider nu, uh, na tien dagen ongeveer, dan dat je was in je, ja, je Rabobank jaren, zeg maar? Uh, de beentjes zijn wel stram. De beentjes zijn wel stram, maar ik kan je wel zeggen. Um, het is makkelijke koersen vooraan in het peloton, de achteraan in het peloton, denk ik. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, de, git, uh, de rit ja, van gisteren. Dat is toch een heel lastige rit geweest. En uh, op een gegeven moment ga je bidon halen terwijl de groepjes gewoon op losse staan. En, en om dan weer ja, met die bidon op je rug weer van voren te komen. Dat is wel even lastig, ja. ja. Maar dat maakt niet uit, bedoel, Dat is mijn taak. En dan wist ik ja, van, ja, van de voren en het wordt gewoon gewaardeerd en dat is goed. Andy en ook Frank Sleck staan er nog prima voor in het algemeen klassement. Uh, dus zal de sfeer en elkaar goed zijn, zagen we ook de, straks op, uh, op de persconferentie. Uh, merk je ook aan, hem, aan hen dat het nu echt gaat beginnen dat de Pyreneeën in aantocht zijn? Wij bekijken eigenlijk de tour van dag tot dag. bedoel, als je het rondeboek bekijkt, op papier natuurlijk, de rit van donderdag gaat heel erg onbepalend zijn. Maar als je ziet wat er allemaal gebeurd is, en dat weten hun ook, en dat weten wij ook. bedoel, met één klap kan het over zijn. Kijk, naar vind gisteren. Dus we moeten echt de tour van dag tot dag gaan bekijken. En als we aan de stad staan van de rent naar luus stad, dan kun je pas echt zeggen hoe het gaat gelopen. Zijn zij relaxed om mee samen te werken? Heel relaxed, ja. Die weten, uh, ze zijn heel goed in orde, denk ik. Uh, ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Uh, ze vertrouwen op de ploeg. Dat is wel heel erg belangrijk, denk ik. Is dat een beetje zoals je het had verwacht? Zeg maar? Hoe zij qua karakters in elkaar zitten? Want je kijkt er natuurlijk van buitenaf eerst tegenaan. Ofwel als collega's in peloton, maar ja. niet als ploeggenoten. Nu zit je in een andere positie. Zijn ze een beetje zoals je had gedacht? Nou, het is altijd heel lastig natuurlijk. Ik heb uh, met Andy uh, Tureno gereden. Nou, Die Tureno staat voor hem natuurlijk helemaal in voorbereiding op de Tour. Eigenlijk nog helemaal niet. En, uh, maar als je dan kijkt, uh, toch de belangrijkste koersjaren van het jaar, ook voor onze ploeg, heel erg belangrijk. Uh, verbaast het mij wel uh, hoe relaxed ze er tegenover staan. Ik bedoel, uh, er staat toch een immense druk op die mannen. En, en, en, uh, maar hun gaan echt van eigen kracht uit en dat is denk ik wel het sterke punt van een goede uh, GC rider. Hè? Ja, zo zou je dat zeggen. Ja. En wij praten hier op het Domplein in Utrecht... Uh, verder over de Tour tot nu toe met Jan Jansen en Michael Bogert. Straks natuurlijk uitgebreid over Vakant Soleil en Rabo. Maar even inhakend op, uh, op Postuma uh, bij team uh, Leopard. <lacht> Leopard, ja, pardon Tom. Ja, ik weet het niet. Um, Michael, we hebben ze echt niet gezien, hè, de slekjes. Uh, Joost Postuma gaat niet zeggen... Uh, ze hebben ook niet zulke goede benen. Wat denk jij? ik heb ze wel heel veel gezien. <laughs> ze, zijn al, ja, ze rijden heel de dag van voren. Dus dat is voor mij al een teken dat ze, dat ze heel goed in orde zijn. Ze hebben nog geen, uh, geen seconde verloren. En uh, Slek heeft wel op de grond gelegen bij die eerste dag. Die valpartij Andy dan. Maar hij heeft daar geen, uh, geen R aan over gehouden. Dus ik denk uh, dat, uh, dat Andy heel ver gaat komen. Ja, maar hij zal eerst moeten afrekenen met de Evans, denk ik. Het ja. is een wat afwachtende houding. Nou, ik... ik... Daar, er is nog niks geweest voor die mannen. Ik bedoel, de tour eigenlijk, ja, het is een hele hectische week geweest. Maar de tour begint voor hun in de Pyrenee. En tot ja. die tijd is het gewoon uh, geen tijd verliezen. Goed oplettend rijden. En uh, vanaf uh, als de eerste berg uh, de echte berg opdoemt... dan, ja. Ja, dan is het uh, aanvallen van Contador pareren, denk ik. Ja, zijn dat de mannen die jij van tevoren ook in je hoofd had? Annie en, ja. Uh, en iedereen, Evans? Ja, zoals iedereen, denk ik. Nou, ik had, ik had Evans niet zo hoog staan uh, zoals ik hem nu heb staan. Ik, was, uh, ik ben echt verbaasd over het feit hoe hij... Uh, Momenteel rondrijdt daar in Frankrijk. Ja. Hoe is Jij, dat voor jou Jan Jansen? Uh, ja, wat Michael zegt, uh, die Evans, dat is uh, die goede benen. Je ziet overal, die zit van voor, die rijdt attent. En daarbij wat ik uh, ook leuk vind is die slekjes, dat zijn, ik mag niet zeggen, onervaren rennetjes, maar het zijn nog jonge jongens. En dan zie je dat daar uh, altijd in de buurt is uh, de meesteren van de, van, de, van, de, van de club, eigenlijk, en dat is Kanslara. En die dierengiekert, die gasten toch op een of andere manier... in die eerste 25 renners, waar je altijd moet zijn... maar ja, met een rennersaantal van 200... Niemand, niet iedereen kan in de eerste 25 rijden. Dus dat vind ik toch wel een uh, hele opmerking, kwijtje. We zeiden net, en Johan zei het ook... van de, de Tour moet als het ware nog beginnen voor ja. een aantal mensen... maar hij is ook al afgelopen voor een aantal mensen. En daar zit ja. een groot aantal mensen bij die toch uh, gedroomd hadden... van in ieder geval een hele mooie positie in die Tour... We zien eh, de ongelukken die bij wielrennen horen... maar we zien er nu extreem veel in extreem korte tijd... met extreem veel breuken, kortom. Is daar een verklaring voor wat u betreft? Ja. Is, is dat, is dat, of is het een speling van het lot wat ons treft? In elk jaar zijn er wel eens, eh, ook in de jaren zeventig... dat eh, er ongelukken zijn dat eh, eh, fa, eh, eh, renners die eventueel vroeg, eh, voor kunnen eindigen dat die toch uh, een akkerfietje hebben. Dit, ja, ik, ik, wat, ik, wat ik vind, er zijn twee dingen in, in wat op het ogenblik gebeurt. De grind op de weg, dat kan je niet van ver zien. En de nattigheid die op de weg ligt. We hebben dat gisteren met uh, uh, Hoogland ook gezien. Dat die maar net, uh, net overend bleef. En dan de grote valpartij die er gebeurd is met uh, Vina en... Uh, uh, uh, Hoek. Van kan de broek? ja, dan, dan zie je van de broek en dan zie je, Willems, dan zie je dat daar die weg nat is en iedereen is zo nerveus. 200 renners die rijden naar, naar beneden toe en iedereen wil, uh, wil bij de eerste zitten en ik denk dat uh, daar is iets aan gedaan moet worden. Maar Bogert, de deelnemer aan de Tourquiz zei net, het is een, er zijn twee kanten natuurlijk aan dit verhaal. Enerzijds ik geloof 117 landen die het uitzenden. De, de enorme belangstelling, bedoel, wij doen er zelf natuurlijk ook allemaal mee. We willen allemaal op de voorste rang zitten. Daardoor ook veel geld, veel gedoe. Dus als die ene kant en die andere kant die zuivere sport zelf. Is het wel, zijn de grenzen overschreden langzamerhand van, van de haalbaarheid om het op deze manier nog te doen met elkaar? Um, ja, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat die renners daar niet zo mee bezig zijn. Die, die, die rijden gewoon de koers. Die weten op voorhand dat het nerveus gaat zijn. Dat het, uh, dat, dat, het zo, dat, dat het zo is. Dat weet je als je naar de Tour gaat. Daar waarschuw je ook jonge renners voor als die de eerste keer gaan. Ik, ik vind wel dat... Uh, Kijk, de, de, de parcours zijn hetzelfde als, als altijd, dus daar, daar is niks anders aan. De, de druk is even groot als vroeger. Alleen, ja, nu, nu met, met wat ik wel erg vind, is dat, de, dat je nu in één tour ziet dat er een auto het peloton in rijdt... of het kopgroepje in rijdt, dat er een motor, uh, een renner van zijn fiets rijdt. Dat soort dingen, ja, dat, dat, kan, dat kan beter. Maar ja, het hoort gewoon bij de tour, dat, uh, het hele circus eromheen, dat, dat hoort gewoon. En ik denk dat het heel moeilijk nu is om dat allemaal te gaan terugdraaien... En, uh, maar een dat... beetje minder qua uh, auto's en motoren. Oh, ja, dat zou ja, misschien qua... wel mogen. Er mogen van mij wel wat minder auto's, ja. Dat, uh, soms komen er, ik kijk nu wel eens maar één motor die het peloton doorheen, maar soms komen er hele, hele peloton uh, motors uh, ja. doorheen. Dat is echt levensgevaarlijk. Nou ja, Prudhomme wees uh, gisteren direct uh, naar alle media. Uh, volgens mij rijden er ook heel veel auto's rond met gasten ja, ja, ja. En, uh, en de zogenaamde VIPs. Ja, de rij, uh, je hebt gastenauto's en ja, die, die, die, die rijden ook dwars door het peloton heen. en Eigenlijk als renner moet je daar gewoon rekening mee houden. Je, je hoort een toeter en jij moet opzij, terwijl zij eigenlijk rekening met jou moeten houden. Het is echt de omgekeerde wereld. Toch, meneer Jansen, uh, je hebt renners die veel, veel vallen en je hebt renners die bijna nooit vallen. En ja, dan is, leerden wij thuis ja. ook dat daar ergens ook niet altijd het toeval of de pech in nee. Waar zit hem dat dan in? Dat is de, de, de behendigheid van zo'n renner. Dat is een gevring in dat peloton. En er zijn renners, als je maar even aan de elleboog tikt, dan raken ze al in paniek. Nou, dat is één. Er zijn nog meer factoren, waar, uh, want Prudhomme uh, moet ook zijn, uh, zijn hand bij eigen boezem steken. Ik vind, ik vind, dat is persoonlijke mening, 200 renners, de weg op sturen. En dan kom je in Normandië en Bretagne, waar de wegen zo smal zijn, dat vind ik onverantwoordelijk. En daarbij, als ik zie dat 20% van die, al die renners, die horen gewoon niet in die toer thuis. En dan uh, uh, uh, mag ze zeggen, ja, maar die mogen toch wel deelnemen, ja, maar uh, uh, ik heb dat wel eens voorgesteld aan uh, Peugeot en meneer uh, Preudon. Ploegen maken van zeven renners. En dat is veel beter. En dan krijg je, dan, dan, dan heb je nog 140, 150 renners, maximum. En ik denk dat je dan een heel ander beeld krijgt van to de Tour de France. Dus het aantal renners eventueel beperken. Absolut. Michael Bogert, waar ik het net over heb, hè, mensen die, die vallen en, en minder vallen... bijvoorbeeld ook een armstrong gezien, viel nooit. En eigenlijk in het einde van zijn carrière viel hij ineens een aantal keer. En dan zegt hij, hey, ja, maar dat is ook geen toeval, want dat komt nou goed. Contador is ook meer gevallen dan ik hem in alle toeren bij elkaar heb zien, zien liggen. Is, is die onrustig ook door alles wat hem is overkomen, denk je? Ja, het, het is voor mij ook wel opvallend dat Contador uh, momenteel een uh, goede relatie met het asfalt heeft, ja. Want die, uh, die, die, die gaat inderdaad vaak onderuit. En het, is, het is tekenend vaak voor een renner. Een renner in vorm, in supervorm, die, die vallen minder. Maar ja, Van den Broek was ook in supervorm, Fino ook en die file ook. Is niet altijd, die regel gaat niet altijd op, maar je ziet het wel vaker. En, uh, ik denk dat het hem ook wat onzeker maakt, Contador, dat hij niet helemaal... Uh, Lekker op zijn fiets zitten, ik bedoel als je al vier keer bent gevallen en zes keer al pech hebt gehad, ja, dat, dat, dat gaat uh, toch in het koppie zitten. Als we naar onze uh, Nederlandse Tour Corrivee dan even kijken. Robert Gees, het ging hard onderuit. Uh, Anderhalve dag geleden dachten we misschien geeft hij wel op. Gisteren lijkt hij een wat hoopvollere dag. Is het allemaal alleen die val? Of is het ook een optelsom van al die andere factoren van een voorseizoen? Van de druk en alles bij elkaar? Wat denk jij? Ik denk dat dat uh, bij Robert uh, zeker heeft meegespeeld. Dat uh, het overlijden van zijn vader verleden jaar uh, het, uh, de druk die meespeelt. Dan een valpartij. Je zit niet lekker op je fiets, en dan ga je malen. Iedere wielrenner kent dat. Je zit uren op die fiets, je hebt tijd om na te denken. En ja, je gaat jezelf helemaal naar beneden praten totdat er een moment is ja, dat je lichaam gewoon aan het herstellen is, dat je je beter voelt. En ja, dat, dat gaat dan ook gelijk weer in je kopje spelen. Maar het, het was maar zo, we waren maar een klein stukje ervan weg en hij was afgestapt. Dus ik ben blij dat hij is blijft fietsen. Jan Jansen, wij doen er zelf aan mee. Uh, u heeft de Tour gewonnen. Joop Soetemelk heeft de, tuur, de Tour gewonnen. Um, altijd weer als er een renner komt die, die richting die top rijdt... dan zijn wij in Nederland snel geneigd om te zeggen... nou met een jaar of twee, drie, dan kan ik niet de ja, Tour winnen. Ja, ja, we, ja, we, ja, ja. we, we leggen dat als het ware die ja, ja. mensen ook op. Zijn wij daar ja. wat te snel mee? Gewoon in onze hoop en dat wil denk natuurlijk. Ik, dat denk ik wel. Dat denk ik wel ja. Er zijn er natuurlijk een hoop uh, persmensen... die hemelen die, die zo'n vent op, die, die wordt guld gemaakt door de pers... En dan, dan komt er zo'n druk op die schouders van zo'n betreffende persoon, ja, dat hij toch wel eens, uh, ja, ja, dat hij dat, dat dat kan hij niet tegen. Michael, heel kort antwoord nog. Doen wij dat te snel? Heb je dat zelf ook wel ervaren in die tijd? Zijn wij er erg snel in om die verwachtingen wel heel hoog te maken? Nou, de Nederlanders zijn er heel goed in, ja. En uh, ze zijn nog beter erin om je daarna zo, uh, zo hard mogelijk weer... Uh, ja, uh, nee, maar, je zit hier ik, nog aan tafel, nee, hè? Nee, ik had het, zelf, nee, ik, ik had het ja. zelf ook. Ik ging ook podium rijden in de Tour in 1999. Nou, uh, ja. ik wist zelf dat het absoluut niet ging lukken. Maar ja, ik, ik, ik kon het niet uitleggen aan de mensen dat het niet ging lukken. Over deze druk praten wij straks nog eens even rustig verder. Wij gaan nu weer naar uh, de wagen aan de andere kant van de Tour. Plein, waar de Jone inmiddels weer bij Ruben Heijn en zijn prachtige band staat. Want uh, Jone, neem jij het maar over. Ja precies, want ik wil eigenlijk even weten. Ik heb het al aangekondigd, dus je kon er even over nadenken ja, Ruben Heijn. Wat met... heb jij met, genius. laten we het algemeen beginnen, met wielrennen? Uh, nou, niet heel veel, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar uh, wat wel grappig is, mijn, mijn zwager met wie ik heel uh, close ben, die is ontzettend fanatiek wielrenkijker. En uh, die, die is ook heel fanatiek. Uh, kijkt dus, uh, volgt de Tour de France ook. Dus elke keer als ik daar op bezoek kom om mijn kleine neefjes een knuffel te geven of mijn zus en mijn zwager even hallo uh, te zeggen dan staat altijd de televisie aan met de Tour en dan is hij ook bijna niet aanspreekbaar. Dus ik krijg er wel wat van mee, maar niet zo heel veel. En we waren ook een beetje druk de laatste tijd, dus ik heb het niet zo goed meegekregen. Ja, hij heeft je nog niet kunnen overtuigen dat dat echt... Een van de mooiste sportevenementen van het jaar? Nou, daar ben ik me wel degelijk van bewust. Maar het, ja, het, het, op de een of andere reden uh, uh, heeft het me nog niet ontzettend gegrepen. Zeg maar. Nou ja, misschien kunnen we daar dan veranderingen. Heb je gisteren gister wel, wel iets meegekregen van Hogerland? land? Uh, nou, ik, heb, ik hoor inderdaad alle van. Ik heb nog geen foto's of films gezien. Maar ik ga het, het was heel spectaculair, dus ik ga het nog zeker even checken. Maar we waren gisteren op North Sea Jazz, dus daar kreeg ik er niet zo heel veel van mee. Uh, maar ik ga het zeker even checken, ja. Goed, jij hebt. laten we gewoon het wielrennen even afsluiten. Want jij... Wat ik nog wel wil zeggen, ik zit er aan te denken om een fiets te kopen. Want ik heb net even hier het fietsspel gedaan. En ik kom erachter dat mijn uh, conditie dusdanig slecht is dat er wel wat aan moet gebeuren. En als muzikant heb, kan je niet op voetbaltraining of weet ik veel wat. Dus dit lijkt me een ideale manier om wel uh, wat meer in contact te komen met uh, de sport. Nou, nou, dan spreken we elkaar volgend jaar wel weer. Dan gaat het vanzelf. Dan gaat het vanzelf. Dat win ik ook. Dan win je ook meteen. Um, en idioot jaar voor jou eigenlijk hè? Laten we het nu gewoon over muziek hebben. Uh, ja, het, was, het gaat wel hard. Ja. Er is heel veel gebeurd. Uh, nou ja, North Sea, dus afgelopen weekend, uh, we waren genomineerd voor 3FM Awards en we zijn nu genomineerd voor een Edison. En, uh, uh, we staan op allemaal podia je wordt gevraagd door allemaal leuke mensen om dat te gaan doen. Dus, en de CD is natuurlijk uit, uh, dus dat allemaal in een half jaar eigenlijk. Uh, dus het is af en toe even hollen en dan heel soms even stilstaan... om te realiseren wat er allemaal gebeurd is. Ja, ja verandert je leven dan echt anders nu? Uh, nou, niet direct... Maar ja, je bent natuurlijk, het is, uh, uh, het is soms een beetje lastig, want jij bent natuurlijk in het weekend s'avonds weg en uh, overdag heb je veel tijd. En uh, als je dan uh, het thuisfront heeft, precies het tegenovergestelde. Dus je moet het af en toe, dat is wel een beetje raar soms. Maar dat gaat, uh, dat is uh, het, hetgene wat ik allemaal meemaak, het is allemaal onwijs leuk en heel tof. En we kunnen spelen en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wat ga je nu voor ons spelen? Nu gaan we de vorige... Dus de, de, uh, we hebben net in het vorige uur speelde de nieuwe single, That's Not Life. En dan gaan we de oude single spelen, Somebody To Love. Ga je gang, dankjewel. dankjewel.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 Somebody to love Yeah Yeah I wonder if you want What I want And we want Somebody to love yeah. Yeah, yeah yeah Somebody to love I can blend the words Like colors Paint a picture of an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 To go. You'll never know. You will never know. You will never know. You will never know. Years have passed, but once in a while. I think of what might have been Cause she walked on And later that night I met that girl that love and saved up for me Oh, she said to me I want what you want Now we got somebody to love yeah. Oh, you never know Who wants what you want But you'll find somebody to love I Nobody... didn't Straks nog één keer te horen bij ons. Ruben Heijn was dit de derde keer met Somebody to Love. En in Hilversum zit klaar met sonorstemgeluid stemgeluid voor het nieuws Ewoud de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. Beleggers zijn bang dat Italië het volgende slachtoffer wordt in de Europese schuldencrisis. Daardoor zijn de koersen op de Europese beurzen vandaag flink gedaald. In Brussel zijn de Europese ministers van Financiën bijeens... en proberen te voorkomen dat nog meer landen door de schuldencrisis worden getroffen. Een juwelier in Nijmegen bereidt een proces voor tegen de staat. Hij vindt dat juweliers onvoldoende worden beschermd. Zelf is hij al acht keer overvallen. Volgens de juwelier worden bijna alle overvallen gepleegd... door een kleine groep Marokkaanse en Antilliaanse jongeren. De explosie op een munitiedepot van een marinebasis op Cyprus is veroorzaakt door een brand in het struikgewas in de buurt van de basis. Het vuur sloeg over naar containers waarin munitie lag opgeslagen. De autoriteiten sluiten sabotage uit. Bij de brand op Cyprus zijn twaalf doden gevallen, onder wie vijf brandweerlieden. En bij het Hilton Hotel in Amsterdam hebben ruim 150 mensen de dood van Herman Brood herdacht. Tien jaar geleden pleegde de rocker en kunstschilder zelfmoord door van het dak van het hotel te springen. Familieleden, vrienden en fans en leden van de band van Herman Brood, The Wild Romans, waren bij de herdenking aanwezig. En dat is het nieuws op dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam. De A10 westrichting Zaanstad. Er staat dus een geusveld en klopend Koenplein, 5 kilometer. A13 richting Den Haag bij Delft-Noord, 2 kilometer. Daar is een auto stilgevallen en die blokkeert bij Delft-Noord de rechte rijstrook. En op de A16 Rotterdam naar Breda. Daar staat bij Breda-Noord 3 kilometer. Daar is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar ook de rechte rijstrook. Radio Tour de France. NOS Radio 1. U bent terug bij Radio Tour hier op het Domplein in Utrecht. En we zijn nog tot half zeven vanavond bij u. We praten straks verder met Jan Jansen en Michael Bogert over de Tour de France tot nu toe. We hebben ook muziek. Ruben Heijn hoort u straks nog een keer. En ook Roel van Velsen is gearriveerd. Die gaat u ook een paar keer horen in onze uitzending. We gaan nu eens even kijken waar onze verslaggever Edwin Cornelissen zich bevindt. Die loopt door Utrecht. Edwin, waar ben je? Ja, Dionne, ik heb even de fiets gepakt en uh, ja, ben, ik zie er wel in de verte trouwens de domtoren nog. Uh, maar ik ben beland bij het museum Caterijne Convent. Het museum waar je moet zijn ook voor de religieuze kunst. Uh, daar wordt vanaf oktober de tentoonstelling Pelgrims onderweg naar Santiago de Compostela gehouden. En uh, ja, er zijn natuurlijk mensen die dat lopend hebben gedaan. Maar ook genoeg mensen die dat op de fiets hebben gedaan. En zo komen we dan toch weer bij wielrennen terecht. Voor mij uh, liggen de stempelkaarten. Want Marije, de nood van het uh, Caterijne Convent. Jij hebt hem gelopen, hè? Klopt. Ik ben vorig jaar op 17 juni in Zaventem uh, voor begonnen en op 19 juli kwam ik in Santiago. Zo, dus is een enorme wandeling geweest, uh, waar je overal dan de stempels ook gaat halen hè? als bewijs van? Uh, als bewijs dat ik uh, toch al die plekken onderweg uh, te voet heb aangedaan. Uh, en uiteindelijk krijg je dan uh, in het, uh, het Pelgrimskantoor in Santiago uh, uh, je uiteindelijk een stellen, je getuigschrift. En ik heb de tocht gelopen in voorbereiding op de tentoonstelling, uh, zoals je net al aankondigde, te zien vanaf 15 oktober in Museum Catharine Dus je wilde zelf nog even ervaren hoe dat is? Ja, het was een pittige voorbereiding, een kleine duizend kilometer, want ik ben uiteindelijk nog doorgelopen naar Finisterre, maar ja, een hele indrukwekkende ervaring. Je hebt hem gelopen, zoals gezegd, er zijn er ook genoeg die het op de fiets hebben gedaan, zoals José van Aalst, hoe lang over gedaan? Ik heb het in drie keer verdeeld en drie keer tien dagen ruim gefietst. Dus de, de eerste keer van Utrecht tot aan Troyes en de tweede keer van Troyes tot aan Lourdes en de derde keer van Lourdes tot Santiago. En als je dat dan doet op de fiets, ben je dan een getrainde fietser, een getrainde wielrenner? Nou, ik fiets wel geregeld, maar je kan mij niet uh, beschouwen als een heel getrainde fietser. Zeker niet in die tijd, dat is gaandeweg, ben ik steeds meer gaan fietsen, want het was ook erg stimulerend om het te doen. Maar ja, je moet toch die bergen over en zo en je komt er niet zomaar. Nee, precies. Het is echt uh, een concentratie op dat fietsen die je zo'n hele dag hebt. En je hebt ook niet het doel om zo hard mogelijk te gaan, maar je hebt het doel om te rijden, om onderweg te zijn. Wat is het doel? Waarom zo nodig naar uh, Santiago de Compostela? Nou, eigenlijk is het doel niet eens zozeer om Santiago per se te bereiken. Maar het doel is, althans voor mij, want dat is voor iedereen zeer persoonlijk, voor mij was het doel... Om onderweg te zijn en om door die beweging van dat fietsen en die inspanning na te denken over het, over het leven waar je mee bezig bent. Door het fietsen ga je denken? Nou, ik zou bijna zeggen, soms is het fietsen zo zwaar dat je helemaal ophoudt met denken. Want het vraagt werkelijk al je energie en al je inspanning, zeker als je aan het klimmen bent. Dan, uh, je ziet de fietsers van de Tour de France, dat lijkt alsof dat helemaal geen moeite kost, maar voor iemand zoals ik kost dat werkelijk alles en moet je echt je concentreren op iedere trap die je doet. 1, 2, 3, soms ga je gewoon tellen om je concentratie te verhogen zodat je die beweging kunt blijven maken. We gaan het even hebben over het wielrennen als profsport. En wat dat dan met religie heeft te maken. Dan kom ik terecht bij dominee Klaas Vos. Ja, We horen hier uh, eigenlijk voor uh, de pelgrims is het misschien wel meer de rit dan het bereiken van het einddoel. Dat is denk ik voor de profsporters anders. Dat nou, lijkt me wel. Ja, Die moeten natuurlijk op die eindstreep uh, het liefst als eerste uh, binnenkomen. Dus dat, daar gaat het echt om. Het doel. En soms denk je ook als je die beelden ziet. dat die hele stukken van die weg er bijna niet toe doen. Want dat, eh, pas op het einde zie je dan ook waar het om gaat. Dus dat is, dat is, een, dat is gewoon een heel groot verschil. Maar ik vind dan wel ook in dat profielrennen. dus de, de sport bij uitstek. waarin ik vind waar het leven zelf zich heel erg in concentratie openbaart. Met al zijn. Uh, facetten, hè, van uh, en vooral gisteren zagen we dat, als je dat ziet dat lijden, echt dat lijden, wat ook een onderdeel is van, van het menselijk bestaan, en bij sommige mensen in hevigere mate dan bij anderen, ja, dan is wielrennen voor mij de sport in, in een magieblokje, heel geconcentreerd hoe het leven in elkaar steekt. Als je kijkt naar de renners, uh, is wielrennen ook een beetje een katholieke sport? Ja, ik denk wel dat heel veel, uh, ja, vooral in België, natuurlijk die zuidelijke landen waar de sport... Nou, zijn de laatste jaren ook de noordelijke landen opgekomen. Hè? De Noorwegen, van hagen en Hoeshoft. Uh, daar zijn ze meer Luthers. Maar goed, dit is, is wel een typische uh, sport, denk ik, van ouds. Een katholieke sport. En tot slot, kan je wielrennen ook als een soort van religie zien? Nou, in het wielrennen zou ik zeggen, zie ik zelf elementen van, van, uh, van het... Uh, van godsdienst, van in ieder geval christelijk geloof ook wel. lijden heb ik al genoemd, maar verder uh, Ausdauer. He, dus volharding, met een mooi woord leidzaamheid, discipline, dat hoort heel oog daarbij. En vertrouwen, want je moet je, het is een waagstuk. Iedere keer weer ga je die etappen aan en dan moet je maar afwachten waar, hoe het gaat. Dus vertrouwen en geloven is dus niet alles weten en weten hoe het zit. Nee, geloven is juist vertrouwen. En ga dan maar, ga die weg dan maar en durf het... Aan. En dan hoop je aan de eindstreep, zoals Paulus ook zegt, het leven zelf, is een wetloop. En aan het eind wacht je de lauwerkrans, de zegenkrans, het koninkrijk van God of zo. Dominee Klaas Vos, we hebben het dus gehad over religie en wielrennen in het Katerijnenconventje in Utrecht. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 60. La grande ville. Mange la vie, la grande vie. Mange la vie, Marie si belle, Marie vaisselle, Marie chandelle, plume d'hirondelle. Fleur sans colis, pleurant cuisine, Marie sans va. Lors de brouillard ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Si on chantait Me peine n'est pas que je t'aime le temps se lasse le cœur efface parmi les femmes pourquoi le t'aime celles qui t'ensemble je les prépère marie divine, sans Chôti magie, si on chantait. ...staat op nummer 60 in onze Tour Top 100. We praten verder met Jan Jansen en Michael Bogert... ...over de ronde van Frankrijk tot nu toe. Komen we toch uit bij Vacansoleil? We hebben het natuurlijk over Hogerland gehad... ...maar even in het algemeen, de, de ploeg Vacansoleil Verbaast die ploeg u, Jan Jansen? Uh, niet helemaal. Dat waren toch in, het, in de, in de voorjaarsklasiekjes waren ze natuurlijk ook al wat van die van die tussenaanhalingstekens, vrij buiters. En die hebben dat in de, in de tour doorgezet. En dat hebben ze goed gedaan. Ze hebben geen eindoverwinnaars, hoeft ook niet, kan ook niet. Maar ik zie toch dat ze er elke dag toch uh, bijna bij zitten. Ja. Dat geeft een geweldig vertrouwen in de club. Ja, dat aanvallen. Dat... Altijd erbij willen zijn. Ja, maar dat is, dat is hun taak ook. Uh, op die manier kunnen ze aan de weg timmeren. Ze, ze moeten niet afwachten... Uh, ze hebben daar een sprinter, uh, uh, Bosiet of zo. Bosiet, ah, die, ja. die, die, komt, die komt in een kleinere wedstrijd best aan de bak. Maar in dit grote geweld komt hij niet eens bij de 10eerste. Dus ze moeten het over, uh, die, de, de, hun rol is anders. En uh, met die aanvallen die ze doen, regelmatig zitten ze de jongens erbij. En dat doen ze op een voortreffelijke manier. Kijk jij graag naar die ploeg? Zoals ze nu rijden? Ja, deze tour wel. Ja, het is eigenlijk... Uh, ik ben geen fan van VU of zo, die sprinter. Uh, maar ja, ik vind, ik vind het mooi dat Westra twee keer in de aanval is geweest. En uh, ja, wat Johnny laat zien is helemaal schitterend. Zeker in die rit uh, van gisteren, wat een super zware rit was. Maar ja, eigenlijk, uh, de rest van de ploeg heb ik nog niet zo heel veel gezien. Dus ja, het, het, het, het komt eigenlijk een beetje op twee renners uh, neer en VU. Maar de rest heb ik niet heel veel gezien nog. Dus ik hoop wel nog vaart uh, te gaan zien. Uh, Robby die, uh, die gaat uh, hopelijk goed rijden in de berg. Die was gisteren ook uh, oké. Okay. En dat, uh, dat vond ik ook wel prettig om, uh, om de manneke zo voorin te zien rijden. Dus ik denk dat, die, dat we die nog wel gaan zien in de, in de bergen. Dingen vallen me een beetje tegen dan. Poels, dat hij naar huis is. Uh, had ik niet verwacht. Hij is natuurlijk wel ziek geweest. Maar ja, op een gegeven moment als je buikloop hebt... Zeg maar, dan, dan ja, moet je daar overheen komen. Vandaag was het rustig. Dus dan had hij doorheen moeten. Ik denk dat hij er ook wel achter is gekomen... dat uh, de Tour iets anders is dan een uh, andere wedstrijd. Maar ik hoop uh, nogmaals dat Johnny... Uh, van zijn blessures uh, geneest. En dat hij nog wat mooie dingen kan laten zien. En dat uh, Rob Ruig ons uh, gaat verwennen in de bergen. Roby Ruig. Als je kijkt, uh, ja, want die twee ploegen zijn natuurlijk totaal verschillend. Uh, Zo'n zo Rabobankploeg is bijna net zo goed georganiseerd... als het bankgebouw zelf, zeg ik wel eens. En deze jongens mogen ook wat ja. meer, hè? Maar de gewone kijker, die vindt dat toch wel leuk, hè? gewoon, want dat andere klopt natuurlijk allemaal, maar hier zit iets meer, ja, schwoen in, schwoen in hè? Ja, voor ons ja, gevoel, wel, de gewone kijker die ja, ik ben dan, ja, zeg maar. Maar dat, dat zie je in, in, in, in andere opzichten ook. Allereerst, wij hebben toch altijd dat oranje gevoel, een beetje. Nou, letterlijk en figuurlijk zijn dat toch van die oranje mannen, die we graag van voren zien. Dat heb je in de beginperiode een beetje tegengezet, maar nu zijn ze er toch doorheen. En met die etappe-overwinning gisteren ja, is het natuurlijk een stuk over de kerk. Dus ik denk dat ze. een Geesink is goed aangekomen gisteren, min of meer. Vandaag een rustdag, dus uh, ik denk dat we in de komende week... toch wel wat uh, meer plezier van die jongens gaan hebben. Maar, Maaike Borgertje, ik snap natuurlijk wat ik bedoel bij zo'n Nederlands kampioenschap. Bijvoorbeeld als er dan geen Renner kampioen wordt... dan vinden mensen het eigenlijk al hartstikke leuk, hè? Ja, het is eigenlijk uh, een beetje apart, want ja. ik, ik betrap mezelf er ook op, hoor. Dat je zo een beetje gaat kijken en het slaat eigenlijk nergens nee. op. Want <laughs> ik bedoel, Rabobank is natuurlijk een uh, schitterende sponsor. Uh, de jongens die daar rijden zijn allemaal uh, toprenners... Ja. die heel veel voor de sport over hebben. En uh, zij doen het op hun manier en de vakantieleiden doet het op... Uh, die, die kunnen gewoon een andere tour rijden. Voor Rabo is dat uh, niet mogelijk om op uh, die manier te rijden. We gaan naar muziek. Naar Ruben Heijn. Hij zit er alweer klaar voor op het podium hier op het Domplein Zijn vierde nummer van deze middag. If Friends Is All. Ruben Heijn. an hour I knew already that your smile would come a storm in my heart After one night I fell in steady and the weekend was a work of art But if I'm not the one then who were you made to love Who not me if yeah, frenzy eh? All we were meant to meant to be the lucky days I had you with me and now I don't prefer my life alone Oh but be brave my soul the change is coming We might just have to move the dream alone But if I'm not the one then who were you made to love? It's not me If friends is all we were meant to Meant to me Don't be scared Stay with me Baby, love is ours Cause you were meant for me Yeah Show me everything you're feeling. So I don't believe it's just another flame. But if I'm not the one, then why is it me you call? Who else would be here if friends? Friends is all. Friends is all. Who else would be here? Friends is all. Oh, friends is all. Who else would be here? Who else would be here? Ja, hadden, uh... Waar hebben jullie genomen? Dus, uh... Ruben Heijn was dat hier vanaf het Domplein in Utrecht. Dankjewel Ruben Heijn. Vu de ma fenêtre avec des bâtiments. Vas-y, viens chez moi, on regardera par la fenêtre. Je begrijp waarom ik rigole, waarom ik crach, waarom ik rêve, waarom ik j'espère. Carte Postale, een aanzichtkaart uit de Tour van Jeroen Willard. Bonjour Jeroen. Hé, hey, mijn schatje, mijn stadje. <laughs> Jeroen, ik uh, hoor je heel slecht en we hebben de de tijd de voor de een de heel de klein aanzichtkaartje. Ben de je de daar? Ja, natuurlijk. Ik, ik zit hier op het terras van Hotel Le Valagnon. Eh, eh, het kleine La Vécière, midden in eh, Lioran-Cantal. Omgeven door eh, groene heuvels, door vulkanen in de verte. Hele vredige omgeving. Geen strijdtoneel, geen vallende mannen. Het Frankrijk van de Tour, zonder Tour. Koos Moerenhout, heb je nou eindelijk eens een keer eh, zicht op de schoonheid van het land... waar je altijd doorheen gehengst bent op een fiets? Nou ja, ik heb er gelijk maar voor gekozen om zelf ook maar even de fiets op te gaan. En dan kun je inderdaad even genieten van de omgeving. Mooi hè, de Auvergne? Auvergne. Ja, prachtig. Heel mooie streek. Voor de jongens wat minder om los te rijden, want je, alles gaat omhoog hier. Maar voor mij is het prima. Ook oude torens gezien. Dankjewel, Koos. Oude torens van, van die mysterieuze gevallen. Het dak is er al lang af, de omhuring al lang verdwenen. En de geesten zijn er nog van die heren uit de 11e, 12e eeuw. Heel anders dan de toren van de kaart, Dione. Al meer dan 750 jaar staat hij overeind. Een paal boven water. Een uitroepteken richting Parijs. De Dom. Je zit er vlak naast. Kijk maar omhoog. En zie hoe zichtbaar hij is voor de toerbazen. Belle kandidatuur heeft één tegen me gezegd afgelopen week. Morgen gaan we naar Aurillac. Ook een plaatje. Ik ga veel groeten doen. Dion, kan het nog even? Ja, heel ja. snel. Kan nog. Groeten aan Cora Jansen en aan mijn eigen schatje. Ze is straks nog even bij jullie wezen kijken. En ze is nu bij haar vriendin in het ziekenhuis. Groeten dus ook aan Loes en Carol. in. Adem Jeroen. Adem Wij praten hier verder met Jan Janssen en Michael Bogert En uh, het lekkere is van mensen die er echt verstand van hebben... die kun je ook een beetje om voorspellingen vragen natuurlijk. Want we kunnen wel filosoferen wie er in vorm is... en wie er een lekkere indruk maakt. Maar we zijn er nu een dag of acht, negen onderweg in die tour. We hebben een rustdagje. Het grote werk komt eraan. Een aantal namen zijn eruit. Uh, Jan Jansen, ik ga toch vragen hoe het podium eruit gaat zien. En bijvoorbeeld, is Condadoorn nog de meest serieuze kandidaat om de Tour te winnen? Meneer van het Hek, ja. Ja. <laughs> ik ben ook maar een wieler die brood eet, maar het uh, blijft moeilijk. Nou ja, nee, er zijn natuurlijk geen 15 winnaars. Maar, maar, een, maar een podium bijvoorbeeld? Maar een podium, ja, daar zie ik toch uh, zeker één slek op staan. En dan, uh, ja, ja, dan gaat het toch een beetje moeilijk worden. En dan, euh, ja, Kadel Ellens, ja, rijdt goed. Yeah. We dachten ook van eh, Wienukorov en, en van der Broek. En euh, dat kan nog zoveel gebeuren. Dus het is allemaal een beetje koffiedik kijken. Ik, ik ga hoopvol naar Michael Bogen kijken hoor. Wat, eh, ja. Toch even kont door. Want die moet in een wezenlijk andere rol, zeg maar, die bergen in... dan we hem de afgelopen jaren gezien hebben. Toen hij eigenlijk kon wachten in de goede zin van het woord... en dan op dat laatste stuk nog even liet zien wie de hartstikke kon fietsen. Maar nu moet hij eerder, hè? Ja, hij moet echt uh, heel veel tijd gaan terugwinnen. Dus hij moet iedere mogelijkheid aangrijpen om te, om te gaan aanvallen. Dan heb ik gisteren iets gezien... volgens mij hebben niet heel veel mensen dat gezien... maar ik zag het wel en op tv hadden ze het er ook niet over. Maar uh, Sjoe gingen aan gisteren voor de groene trui punten op het laatste klimmetje. En uh, Schlek en Schlek die gingen vlot mee, maar Contador die moest, uh, die moest uh, passen. En ging, die werd door een man of uh, 7-8 ingehaald. En uh, dat was voor mij een beetje een veegteken op zo'n klimmetje. Dus ik heb niet het idee dat hij uh, super super is. En ook de dag daarvoor op super best. ja hij, hij was een beetje gezichtjes aan het trekken die ik uh, zelden bij hem gezien heb. Dus ik, uh, ik, ik vrees een beetje voor zijn vorm. Hij wel, gaat er wel goed zijn, maar of hij echt de gaat winnen, denk niet. ik niet. Uh, voor mij is nog steeds op dit moment topfavoriet Evans. Uh, en ga ik, uh, uh, ga ik heel erg af met mijn Andreas Kleuden in mijn Tourpool? Uh, nee, absoluut niet, want Kleuden ook nog geen tijd verloren. Uh, altijd, altijd van voren uh, rijdt heel uh, zeker, alleen uh, Kleuden is denk ik uh, uh, iets te oud. Ja? Ja, ik, ik denk dat het moeilijk wordt tegen die jonkies die echt die explosiviteit hebben bergop. Dat heeft Kleuden niet, heeft hij trouwens ook nooit gehad. Dus ik denk dat uh, nu met zoveel bergopkilometers, uh, hij gaat wel een goede toer rijden. gaat uh, waarschijnlijk wel top 5. Maar toer winnen, dat uh, denk ik niet. Hmm. En als wij, uh, Jan Janssen, naar de wat, wat, wat nieuwere generatie kijken. Bijvoorbeeld die Peter Velic wordt hier en daar gefluisterd. Ja? Ja. Hij uh, is al eens dus goed in de Ronde van Spanje gereden. Ja. Martin kan een goede tijdrit rijden, maar zeggen ze kan op de allerhoogste toppen niet mee. Nee, dat hoogte berg moet hij toch passen. Maar wat zijn voordeel is, als hij de schade kan beperken... en er is nog een tijdrit, een dag voor Parijs... en dat is nog een mooie tijdrit van 40 kilometer rondom Grenoble... dan kan hij toch nog wel wat maken. En wat is wat Geesink betreft, als je dat nu allemaal optelt... wat er gebeurt, is een reële verwachting. Uh, moeten we ineens die witte trui uh, als mooiste doel gaan stellen? Uh, nee, ik heb, ik heb gisteren nog een sms gestuurd naar Moerhout. Uh, zijn persoonlijke begeleider, geloof ik, in de Tour. En ik zeg, Geest, ik ga het in mei ook gewoon nog top 5 rijden. Ik bedoel, hij heeft in zijn soort eigenlijk maar gewoon een minuut verloren. En uh, zoals die gisteren weer reed, het kan, volgens mij kan het nu alleen nog maar beter hebben. Weer moraal en uh, ik denk dat hij zo stiekem nog wel uh, vierde, vijfde kan rijden. Hij had wel van tevoren gezegd, dat was wel een doel, hè, de witte ja, trui. Tuurlijk, witte trui, maar ja, als je, witte trui kan je ook winnen als je vijfde wordt. Ja. De derde. Dus ik denk, uh, dat, is, uh, dat, dat, dat, dat komt er dan vanzelf bij. Maar die gaat die, uh, de witte trui gaat hij denk ik 100% zeker hebben. We hebben hele hectische dagen achter de rug. Die bergen, dat trekt nog helemaal het grote publiek. Moeten we nog voor meer hectiek vrezen? Want daar gaan weer miljoenen mensen komen. Het wordt niet stiller hè, de komende dagen. Ik denk nee. Zeker in de, in de Pyreneeën wordt het natuurlijk toch al wat duidelijker hoe de vlag erbij hangt. Maar de Alpen zullen de, de, de beslissingen brengen. Er is een hele lastige Alpetappe. En dat is uh, Pinerolo naar uh, uh, boven de Galibier toe. En dan krijgen ze weer ja, uh, ja. een behoorlijk aantal uh, uh, zware goals voor een op. Verlang je nog wel eens terug, Michael, naar die calls, als je <laughs> daarover ziet gaat. Nou, als, uh, als ik gisteren zo die rit zag, dan verlang ik absoluut niet meer terug naar die fiets. Nee, tuurlijk, ja, je vindt het nog altijd. Je denkt eigenlijk altijd terug aan de mooie dingen in de Tour. En ja, dan, dan mis ik het wel. Maar als ik, uh, als ik ze zo zie vallen en vringen in de, in de finale, denk ik, ik uh, heb mijn portie maar een Fikkie. Dank je wel. Jan Jansen, hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Michael Hoogert, Jij gaat ook weer terug naar Frankrijk. Ja. Um, wij gaan straks verder vieren met de derde uur van Radio Tour. Tot zo.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 Dit is Radio 1.